Ik heb, ik heb nu Jurre aan de telefoon. Jurre, ja, ja, ja. Rijinga. En dit is uh, ons, je bent onze primeur. Je yes. bent de vrijwilliger van de week. Ja. En nou wil ik weten, waar doe je dat vrijwilligerswerk? Uh, bij het Pluspunt. Bij het Pluspunt. En wat doe je zoal daar? Ja, ik ben uh, begonnen eigenlijk als afwashulp. Maar inmiddels doe ik uh, de belbus. Ik heb een aantal ouderen waar ik gewoon een meerdere keer per week even langs ga om een praatje te maken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 Nou, dat vind ik hartstikke goed dat je die doet. Want de meeste mensen in die leeftijd... hebben het zo druk met andere dingen. Mm. Dus eigenlijk kan je als je wat jonger bent... ook heel Kijk. goed bij het pluspunt terecht. Ja, ik zit dan even met het twinjobs. Kijk, en om dan de tijd voor, voor jezelf op te vullen... is daar gewoon, uh, gewoon een keer langslopen. En het is gewoon heel dankbaar. En het is ook goed voor je uh, sociale contacten en zo. ja.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 Ik denk gewoon als je een keer uh, langs loopt op het pluspunt, heel veel mensen denken dan, ja, ik loop naar binnen, maar ze doen het niet. Eigenlijk moet je dat gewoon een keer doen en dan moet je gewoon daar vragen wat je iets wilt doen. Ja, nou, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor ons gesprek. Ja, en ik heb. Ja. En jou als dank draaien we jouw favoriete nummer, Rack Ben en Pink, Anywhere Away from Here. Nou, hoop ik niet dat jij dat gaat doen, Anywhere Away from Here. Want je bent hier in die Sand voor het Hart nodig. Ik ja, krijg een zwaaitje van Ger. Ja, Helemaal goed. Waarom dit nummer? Is het er, is het er... Heb jij een speciale uh, reden om dit nummer? Eigenlijk toen ik nou, hem de eerste keer hoorde, heeft het het kippenzomer een ruggevoel. En op een gegeven moment hebben ze dan ook dat ze met elkaar zingen. Dat vond ik heel mooi. Daarom bestaat het mooi weer Als je de kippenvel van krijgt, dan zegt het iets. Dan, ja. dan raakt het je. Ja. Dus we gaan hem nu voor jou draaien. En dankjewel dat je in de uitzending wilde zijn. Ja, geen dank.